4 uur. Dit is Radio 1. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Kinderen hebben de toekomst, maar toch is het echt beter dat ze wat langer achteruit kijken. En de trending topic, zo heet dat, op Twitter straks met Lambert de Bruij. In Radio 1 vandaag na het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 In Bangladesh is het een dag na de verkiezingen nog altijd onrustig. Bij gevechten zijn meerdere doden gevallen. De verkiezingen zijn gewonnen door de partij van premier Hassina. Dat was geen verrassing, omdat belangrijke oppositiepartijen niet meededen. De oppositie boycotte de verkiezingen, omdat Hasina een eind maakte aan het gebruik dat de regering in de aanloop naar de verkiezingen een neutrale overheidsregering installeert. Ook werden oppositieleden opgepakt en veroordeeld. Bij de stembusgang zondag kwamen bij onlusten zeker 18 mensen om het leven. In de periode voor de verkiezingen waren in Bangladesh... meer dan 100 mensen omgekomen. Bij een brand in een opslagloods in Blerik in Limburg is asbest vrijgekomen. De brandweer had het vuur snel gedoofd... maar kon niet voorkomen dat de asbest in het dak zich verspreidde. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden... tot de asbest is opgeruimd.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 Dat is weer nog geraakt als stevige buien, vrij veel wind en vanavond is het 10 graden. Morgen en woensdag overdag droog met wat zon en een graad of 11. En s'nachts regent het. Verkeersinformatie bij de AMB, Johnson Hoka. Met slechts 1 viel op de A15 europoort richting Rotterdam, waar staat tussen Rosenburg en Spijken is 4 kilometer. 100 jaar reclame, 100 jaar beroemd. Foutje, bedankt.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 Radio 1. Avro Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. En zometeen waarover praten wij vandaag op Twitter. En de macht van de oliedollar op het voetbalveld. Daardoor moet de Israëlische Vitesse-speler... mooi nu alleen een balletje hoog houden in Arnhem... terwijl de rest van zijn ploeg op trainingskamp is... in de Verenigde Arabische Emiraten. Tot half vijf is dit Radio 1 Vandaag. Het is voor kleine kinderen veel veiliger om achterstevoren in de auto te zitten dan met de rijrichting mee te kijken. Dat melden we al aan het begin van onze uitzending. Luistert u nog even mee naar verslaggever Harm van Attenveld... die bij TNO langs ging om het te testen? Dit is een iets wat bezoedeld tweedehands kinderzitje dat voldoet aan veiligheidsnorm R44. En dit is het kinderzitje dat voldoet aan de VN-norm voor kinderzitjes R129. Dat, dat klopt, dit stoeltje is vanaf juli vorig jaar uh, van kracht. Uh, norm uh, is ook geregistreerd in uh, Genève bij de Verenigde Naties en uh, voldoet aan de huidige nieuwe standaard. Stoeltje nummer 1 kijkt het kind vooruit. Naar de rijrichting. Hier zit het kind precies andersom. Waarom? Dat klopt. In de nieuwe norm is opgenomen dat kinderen tot 15 maanden achterwaartsgericht vervoerd moeten worden. In de huidige R44-norm mag dat al vanaf 9 kilo 9 maanden voorwaartsgericht. Wat uh, gevaarlijker is voor nekbelasting bij een botsing. Dat wil niet zeggen dat de huidige stoeltjes onveilig zijn. Ze kunnen prima gebruikt worden, voldoen aan alle eisen. Frank Brouwers is projectmanager bij TNO TAS, testinstituut in Helmond. Maar de nieuwe norm is, is meer gericht op de huidige technologie en veiliger voor de kinderen. Dus je hebt twee normen en allebei de normen zijn wettelijk oké. Okay. Maar de een is net weer iets beter dan de ander? Ja, precies. Zo moet je het zien. Het is hartstikke onduidelijk voor de consument. Nou, het is een overgangsfase en uh, over een paar jaar zal het helemaal duidelijk zijn... dat die 129-norm de nieuwe standaard is... en uh, alleen nog maar gebruikt gaat worden voor het vervoer van kinderen. En hier worden de zitjes die de fabrikanten aanleveren getest? Hier worden ze getest en gekeurd. Wij bepalen uiteindelijk of het stoeltje voldoet aan die nieuwe norm of die niet voldoet. Als die voldoet krijgen ze een certificaat van de Nederlandse overheid, de RDW. En dan mag het stoeltje verkocht worden in Nederland en in alle Europese landen. Dit is de testbaan, 60 meter. En dit is de testsleden met daarop een grote bank. Twee gespannen gezichten. Erik Saltos, de engineer. Goedendag. En Robbie Hendricks, de marketing manager. Goedemiddag. Van marktleider Maxi Cozy. Op die bank, daar staat zo'n Maxi Cozy. Test hem maar. Frank Brouwers van TNO, geslaagd? Ja, helemaal geslaagd. Je ziet, dummy zit nog keurig in de stoel. Waarden zijn allemaal oké, okay, dus helemaal goed. We worden bijna van Harm van Attenveld, die met terno langs ging. Kindersjur Willem Kramer van het willem Kinderziekenhuis in Utrecht. Die was eerder vanmiddag bij ons en legde uit waarom ook hij een hele grote voorstander is... van die nieuwe achterste achterstevoren stoeltjes. Als we voor onze mensen, voor met name voor de kinderen, de veiligheid willen garanderen... dan is dit een fantastisch systeem, wat overigens helemaal uit de vliegerij en uit de ruimtevaart afkomstig is... Mm -hmm. alle ruimtevaarders die worden de ruimte ingeschoten in deze positie. Yeah. En daardoor kunnen ze het overleven. Als je dat in de omgekeerde positie doet, is het enorm gevaarlijk. Ik kan u zeggen dat er een krachten opstaan van meer dan 200 kilo op je hoofd... Mm, dat is dus als je een botsing krijgt frontaal yeah. en het kind dus met zijn hoofd naar voren klapt. Dat is ongelooflijk. Dat overleef je bijna niet. Een verhaal was dat van William Kramer van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Sanne de Rauwe, goedemiddag. Goedemiddag. U bent lid van de Tweede Kamer voor het CDA. U bent ook vader van jonge kinderen. U hebt het gehoord, tot vier jaar moeten ze andersom in de auto. Ja, ik, ik heb het pleidooi gehoord. En ik moet ook zeggen, het is een heel goed pleidooi. Als we kijken naar de kindersterfte in Nederland, maar ook in Europa... dan zijn verkeersongevallen bij jonge kinderen nummer één als het gaat om oorzaak. Dus alles wat we daaraan kunnen doen, dat moeten we ook doen. Mijn taak als medewetgever is natuurlijk kijken van wat is proportioneel... wat is goed, wat is belangrijk. Maar deze richting vaker, langer de kinderen omgedraaid zeg maar, vervoeren, is absoluut veiliger... en daar moeten we ook veel meer naartoe gaan streven. Ja, dat hebben we vanmiddag gehoord. Was het nieuw voor u? Tot vier jaar? Dat is inderdaad achterstevoren moeten... Ja, vier jaar is een, een, een ruim pleidooi, laat ik het zo zeggen. Het werd al genoemd in Nederland. is het nu zo dat je nou, zeg maar tot twaalf maanden... Uh, je omgekeerd uh, je, je kinderen, je jonge kinderen uh, moet vervoeren. Met een nieuwe norm, een tweede norm naast een bestaande Europese norm... gaat het na vijftien maanden. Dat zijn drie maandjes erbij. Uh, ja, vier jaar is heel veel. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik begrijp ook van veel ouders... als die dat horen, die vragen zich echt af... hoe krijg ik mijn zoon vier jaar lang uh, omgekeerd in een autostoeltje? Ja. Wat dat betreft moet er nog echt heel veel veranderen... Uh, wil dat bewaarheid worden? Ja, precies. Dat zou dan de acceptatie bij het kind zijn. Maar William Kramer, de net geciteerde kinderchirurg, die zegt wel: uh, vergelijk met een lolly met een grote bol op een klein stokje. Dat hoofd, dat zit nog niet vast tot, de, tot het vierde levensjaar. En wat we uiteindelijk willen vanuit kindveiligheid, is dat er geen kinderen meer sterven in een auto. doordat ze in een verkeerd stoeltje zitten. Dus uh, wat gaat u als, uh, als medewetgever, zoals u dat zo mooi omschreef, doen? Ja, nee, die constatering is juist. Dus, dus nogmaals die richting dat wij vaker, zeg ik maar... onze kinderen uh, ja, eigenlijk nog veiliger moeten voeren, die steun ik. Ja. Ik zeg ook bij nog veiliger, want uh, goedgekeurde stoeltjes... zijn nu al heel veilig. Het gaat om minieme aantallen, maar het zal maar net even je kind zijn... in no. Nederland of in Europa. Wat je daarin moet doen, is wat mij betreft... dat de Nederlandse overheid echt een stap meer kan doen... als het gaat om voorlichting. Als u weet dat veel ouders eigenlijk niet goed geïnformeerd zijn... over deze nieuwe Europese norm die er aankomt. Ik moet u eerlijk zeggen, ik moest er ook even induiken. Uh, ongeveer de helft van de ouders bevestigt nu al niet goed uh, hun uh, kinderzitje in de auto. Ja, ja. En dat betekent dus, wat in mijn ogen, uh, dat je, die ouders zitten niet te wachten op nieuwe uh, wetten, die overigens uh, denk ik niet gehandhaafd zullen worden, maar die zitten vooral te wachten op goede informatie. Geen enkele ouder in dit land heeft een wet nodig om zijn kind veilig te willen vervoeren. Elke ouder wil dat. En dus met name in informatievoorziening zou de overheid met maatschappelijke organisaties, ja. maar ook met de autosector... Precies. Echt een hele stap vooruit word, het moeten word, gaan zetten. Wordt ook vanuit de industrie onderschreven... ook voor de, de, de nogmaals geciteerde William Kramer. Die zegt toch, anderzijds, zo'n stoeltje... dat achterwaarts zit, dat zou zo ontzettend verhelpen. helpen. Want niet alleen gaat het hier om zes jonge kinderen... die sterven in een auto per jaar, van tussen 0 en 4... maar om 200 gewonden. Die krijgt een man op zijn, op zijn snijtafel. En die zijn er vaak heel slecht aan toe. Los ja. van die 1200 andere kinderen... Ja, die bij de eerste hulp moeten worden behandeld. Maar dit, dat, dat groep, die groep van 200, dat zijn er toch veel? Dat is bijna de helft, als je dat zou projecteren naar verkeersdoden... van het totaal de verkeersdoden in Nederland. Dit zijn wel zwaar gewonden, maar toch inderdaad. de ja. Gaat het gaat inderdaad om zwaar gewonden. In totaal ja. in Nederland zijn het er 20.000. Uh, maar elke is uh, één is te, is te veel. Ja. Uh, en nogmaals even naar de oorzaak bij kinderzitjes wil ik echt benadrukken. Waar het helaas eigenlijk in de meeste gevallen echt fout gaat... is dat kinderzitjes, ook de huidige generatie niet goed bevestigd ja. is. Dat de gordel niet goed zit. Er komt een nieuwe generatie kinderzitjes aan. Dat is ook al genoemd. Ik moet u zeggen, uh, niet iedereen in dit land... heeft een inkomen van een Kamerlid, een arts of een radiopresentator. Die die zijn vrij duur. Die 500, die voor... euro, 500 euro. 499 euro ja. was de richting prijs hoorden we Precies. eerder in het verslag. Um, daar zou dan toch iets van subsidie... of een, een regeling voor, uh, voor moeten worden georganiseerd? Nou Wat ik, uh, wat ik zie is dat, om, om even in vaktermen te blijven... die nieuwe kindersitjes die uh, een stuk veiliger lijken... Uh, dat die nog in de kinderschoenen staan. Er is uh, denk ik nog maar één fabrikant in Nederland die het aanbiedt. Nou Ik voel er niet voor om op basis van één fabrikant... Te allemaal geld uh, vanuit de belastingbetaler... door te gaan schuiven. Oh. Dus ik vind dat we de ontwikkeling... moeten stimuleren en ook mensen moeten voorlichten. Daarin kan de overheid, vind ik, ook een rol spelen. Die zijn nu nog te weinig oppakt. Uh, maar om één fabrikant... nu te gaan financieren... vind ik niet goed. Nou, om nogmaals... mensen met kinderen, kleine kinderen te financieren misschien. Dat is van die kant uh, op. kan. Nou, u kant. begrijpt dat ik als lid van het CDA altijd een ja, groot voorstander van ben... dat kinderbijslag gewoon blijft. En niet zoals in dit kabinet uh, voor een deel bezuinigd wordt. Nou, Dan je ja, dat ook nog even doen? kwijt. Ja, dat kon onder... ik even kwijt. Onder maar Over een voormalig cda kabinet werd ook een één auto, werd, uh, kan ik me herinneren, in de hybride regeling gestopt. Waardoor die heel erg verkocht werd. Ja, dat u ook de Dus is. Ja, uh, ja, of, of er is geleerd, precies. of u, uh, u leidt aan, <laughs> aan, aan geheugenverlies, meneer de rouw. Nee, dat zit er gelukkig heel goed <laughs> hoor. Nee, ik weet ook uw auto-achtergrond, dus dat had ik precies. moeten weten. Nee, wat ik bedoel te zeggen is: uh, nogmaals, deze techniek is echt heel preel. Het is ja. uh, net ingegaan in, in, uh, in Europa. Het is een overgangsmaatregel. Ik hoop uh, echt van harte, en dat zie ik ook wel gebeuren hoor, dat meerdere aanbieders die hele veilige stoel gaan aanbieden. Ik ga verder ook geen reclame maken, maar neemt u van mij aan dat hij nog moeilijk te krijgen is, ja. maar Autofabrikanten zijn dan verplicht om de nieuwe bevestigingen die daar ook voor nodig zijn. Want vergeet u dat niet... Dat die er standaard in de auto die zitten. Die moeten er wel standaard ja, in zitten. En de, een, een groot deel van ons Nederlandse wagenpark... misschien wel de helft, heeft nog niet eens die, de, de, de juiste techniek... Ja, om die ja, allerveiligste kinderstoelen erin te zetten. Daarnaast dus, is het we ook wel begin. heel belangrijk dat mensen zich bewust zijn... van hoe belangrijk het is om de zitjes die ze al hebben... om die goed vast te zetten. Precies. En dan misschien te kijken naar zo'n nieuw zitje voor hun kinderen tot vier jaar. Um, en daar moet dan toch gewoon een spotje voor komen op tv of zo. Yes, dat is toch word. niet zo moeilijk? Volgens mij ook niet. Maar je zou veel creatieve manieren kunnen bedenken. Ik zie ook wel dat er een aantal sites zijn... die op zichzelf heel goed de informatie al meebrengen. Uh, maar bijvoorbeeld via scholen, via de autodealer... bij de aanschaf van een nieuwe auto, bij aanvang van de vakantie... er zijn zoveel mensen uh, die op dat moment even informatie echt nodig hebben. Want mijn ervaring op is toch... Consultatiebureau. toch op, op het consultatiebureau. het ja. consultatiebureau inderdaad. Mijn ervaring is toch ook echt, ook als jonge vader... ook als ik in mijn omgeving kijk... dat eigenlijk heel veel ouders ontzettend graag niks liever willen... hun kinderen veilig vervoeren... Maar de informatievoorziening die ontbreekt nog wel eens. Dus wat gaat u vragen aan de minister? Wat ik van minister Schultz wil weten, wij hebben volgende maand een algemeen overleg verkeersveiligheid. Dan ga ik dit opnieuw aankaarten. En wil ik van haar eens even weten. Wat doen we nu eigenlijk? Doen we nu echt wat maximale om mensen te informeren over die nieuwe wetgeving, over de nieuwe mogelijkheden om onze kinderen nog beter en veilig te voeren. En mijn conclusie is dat we te weinig doen. Ik zou willen oproepen met een goede overheidscampagne. Geef nog eens een keer een, een, een, een slag mee. Laat met z'n allen de schouders onder zetten. Want van één ding ben ik ook overtuigd. Ouders willen niets liever dan hun kinderen veilig vervoeren. Daar hebben ze geen wet voor nodig. En nu zet uw kinderen nu achter is tevoren in de auto voortaan. <laughs> ik zal u eerlijk verklappen dat ik vanochtend even met mijn vrouw een discussie gehad heb over hoe doen we het ook alweer. En toen kwamen we er ook al achter. Daar er nog best wel eens een keer wat puntjes op de i gezet worden. Nou, succes daarmee. Dank u wel. Dank u. Sander de Rouwe was dat, lid van de Tweede Kamer voor het CDA.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 Sympathieke Belg Milo, you don't know. Autosportlegende Michael Schumacher ligt acht dagen na zijn ski-ongeluk... nog altijd in een zorgwekkende toestand op de intensive care... van het universiteitshospitaal in Grenoble, Frankrijk. En onze is correspondent Ron Link. In Frankrijk. Ron, wat is het laatste nieuws? Hoe gaat het met Schumi? Er is een verklaring uitgebracht. Een schriftelijke verklaring door het ziekenhuis in Grenoble... waar hij nog altijd in een kunstmatige coma ligt. Hmm. En zijn, toekomst, zijn toestand blijft ook uiterst kritiek...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 Nou, onze een van de eigen collega's is aangeschoven. Lammert, ik heb hier geen bereik... dus ik heb uh, toch al een hele tijd niet op Twitter kunnen kijken. Maar jij zit er eigenlijk voortdurend op. Ja, je hebt heel wat gemist, hoor. Ja, wat heb ik gemist? <laughs> nou, het, uh, we hadden het net even over het ski-ongeluk van Schumacher. Maar wie ook een ski-ongeluk heeft gehad... een langlaufongeluk, is natuurlijk Angela Merkel. En uh, ja, Twitter heeft iets minder medelijden met haar dan met Schumacher. Het uh, gaat met haar ook iets beter, gelukkig natuurlijk. Ze heeft wel haar bekken echter gebroken. Drie Oei. weken uit de running... Uh, maar er worden veel grappen gemaakt uh, op Twitter. Marit die uh, tweet, het nieuws is dus dat je bij langlopen kunt vallen. Hoe ja. heeft ze het voor elkaar gekregen inderdaad? Uh, Hoe krijg je het voor elkaar, zegt Matthijs van Meerveld. Zeker buiten de loijpen gelangloofd. En uh, moi en die twittert, Merkel gewond tijdens langlopen. Ze ziet nu echt alles in Europees verband. Even een doordenkertje. <laughs> Nou, dan uh, was er ook nog een Twitter-oproep die veelvuldig werd gedeeld. Uh, Wilmar Sommer die liet afgelopen weekend zijn camera en laptop in de auto liggen... met daarin een SD-kaart met foto's erop van de begrafenis van zijn moeder... En uh, ja, dat is toch wel heel erg triest, want toen hij terugkwam, je raadt het al, laptop weg, uh, kaart weg, camera weg. Ja. Dus hij deed een oproep uh, om vooral die SD-kaart met foto's die voor hem heel belangrijk zijn terug te krijgen. En die oproep die werd tienduizend uh, keer uh, gedeeld afgelopen weekend. Ik heb hem gezien, het was zelfs van dat, dat je die camera kon houden. Ja, klopt. Nou, als het maakt hij die camera had met die foto's. Ja, ja, vooralsnog heeft hij de foto's nog niet terug. Uh, ze kunnen hem naar een anoniem postbusadres sturen, de, de dieven. Dus ja, wie weet hebben ze de Twitter oproep gezien en er ligt het morgen in de brievenbus. Ja. Uh, verder moet ik even terugkomen op de kat in Amersfoort, uh, waar ik het donderdag over had. Uh, er was een hele Facebook-pagina opgericht, een hele Twitter-pagina. vuurwerkslachtoffer. Om... Precies. Er was een kat uh, die had vuurwerk in zijn achterste gekregen. Dat was het verhaal. En het was ontploft en daardoor moest hij ingeslapen worden. Uh, de politie houdt er nu toch rekening mee dat de kat slachtoffer is geworden van een verkeersongeluk. En dat er van vuurwerk misschien helemaal geen sprake was. Mm, dus, dus al die de... verontwaardiging. Eigenlijk allemaal ja. voor niks. Ja. De Facebookpagina was dit weekend ook al offline gehaald... omdat men bang was voor eigen richting. Uh, want ja, je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt... als je een naam van iemand online zet en iedereen gaat erachteraan. Dus uh, nou ja, dat kunnen we nu bij deze weer uh, vergeten, dit hele incidentje. Uh, verder, als ik nog even tijd heb... Uh, zijn, uh, is er weer een pestend meisje te kijken gezet op internet door haar moeder. Het meisje had uh, kinderen gepest online. En uh, haar moeder die heeft daar een foto van haar gemaakt met een bord op haar schoot... dat zij uh, kinderen gepest heeft, dat ze haar iPod moet verkopen... Uh, dat ze het geld over moet maken... Maar die foto gaat nu dus viral echt op Facebook, Twitter. Iedereen dat deelt de foto al, al een half miljoen keer gedeeld. En eigenlijk een van de moeder, ja. Poontje komt om zijn loontje of ja, is het niet helemaal oké? Okay. Daar gaat nu ook de de discussie nou, over. de dat inderdaad uh, is ongelooflijk. van de leven verpest. Zo verpest. Zo is ja. <laughs> Goed, nou maar dankjewel. Radio Radio Vandaag. vandaag. Voetbalclub Vitesse laat speler Dan Mori thuis... voor trainingskampen in de Verenigde Arabische Emiraten in Abu Dhabi. De speler was niet welkom omdat hij Israëlië is... en met zijn paspoort komt hij daar de grens niet over. De beslissing van Vitesse om toch te gaan... komt de club op kritiek. Te staan van onder meer CDA, PVV en van de VVD. Pieter Nieuwenhuis is van Hypercube, adviesbureau... dat actief is in de voetbalsector. En nu bij ons, meneer Nieuwenhuis, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is de vraag natuurlijk. Be begrijpt u waarom Vitesse toch gaat, maar zonder Mori? Ja, je zou natuurlijk niet willen dat het gebeurt. Ja. Maar het is zakelijk gezien niet onbegrijpelijk dat men toch gaat. En hebben ze alles... Je moet, ja. Sorry. je moet je voorstellen dat je een, een zakelijke verplichting aangaat. Je wilt je winterstop nuttig besteden. In het voetbal betekent dat dat je zorgt dat die jongens op een fijne oord... Uh, een beetje op kunnen warmen voor de tweede helft van de competitie. En daarnaast speel je dan over het algemene wedstrijden. En het kenmerk van de zandwoestijnen is dat je daar dan ook nog wat geld voor krijgt. Want het dus is worden... niet zo dat. Want ik dacht, waarom gaan ze dan niet naar een Canarische eiland? Of, of ja. wat dan ook. Want dat is toch net zo makkelijk en dan kan iedereen mee. En dan, dan heb je die hele discussie verder niet. Maar het wordt ze aangeboden. Kom hier voetballen, dan krijg je alles en nog geld nee. toe. Ja, dat denk ik ook. Uh, dat is tenminste waar deze regio onbekend staat. En daarbij is uh, onwaarschijnlijk weinig aandacht besteed aan het probleem waar we niet met z'n allen naar kijken. Namelijk het feit dat er een Israëlische jongen is die dan niet mee mag. Ja, nu yes. hadden wij eerder, eerder deze uitzending hadden wij het kamerlid van de VVD, Hans de Broek, hier. Die zei ja, wat Vitesse gewoon moet doen is bellen met buitenlandse zaken. Want uh, die, uh, die, uh, die, uh, de Verenigde Arabische Emiraten willen nog wel eens een uitzonderingetje maken in zo'n geval. Maar moet je dat wel willen als club? Dat je inderdaad zegt, joh, als we niet met z'n allen welkom zijn, dan hoeft het ook maar niet. Ook al komt er uh, komende centen bij. Het is belangrijk voor Vitesse om geld te krijgen. Nou, dit is, dit is voor een voetbalclub op een gegeven moment van belang dat als jij werkafspraken maakt om dingen te gaan doen. Ja. Namelijk een trainingskamp, wedstrijden te gaan voetballen. Ze spelen tegen twee Duitse ploegen. Dat ze dan die afspraken, die zakelijk vermoedelijk wel op enige wijze gedocumenteerd zijn. Ja. U en ik kennen de kleine letters van dat contract natuurlijk niet. Nee. Dat ze die afspraken nakomen en ja. hoe die afspraken precies luiden. Dat is, dat is natuurlijk op dit moment even interessant om na te gaan. Is daar iets over uit, afgesproken van tevoren? Of is het inderdaad zo dat toen de paspoorten ingeleverd werden... en op de namenlijst deze Israëlische jongen opdook... men toen pas gezegd heeft van dat kan niet. Dan hm. nou zien we dat, ja, ja. dat clubs zoals Real Madrid, Barcelona... gesponsord worden door Emirates hè, en de Qatar Airways. Twee grote luchtvaartmaatschappijen. Manchester City is in handen van een oliesheik. Hoe groot is de macht van al die, uh, al die oliedollars... in het hedendaagse voetbal eigenlijk? Ja, ik zou haast zeggen, als we met z'n allen naar de, de lijsten kijken van import-export... dan zien we natuurlijk dat er in dat deel van de wereld veel meer verdiend wordt... dan dat er opgemaakt wordt. En dat betekent dus dat ze dat geld ergens aan uit willen geven. En het zijn ook vaak niet de kleinste ego's waar we mee te maken hebben. En hun vermogen om dan te etaleren in de voetbalsport is natuurlijk excellent. En dan praten we niet meer over rendement op geïnvesteerd vermogen. Maar dan praten we over wat vinden deze mensen leuk... en zijn ze bereid en in staat om daarvoor te betalen. Dus hun invloed is groot, absoluut. En wat verlangen ze daarvoor terug? Want moeten er ook, ook dingen veranderd worden in het beleid? Bijvoorbeeld, je had het, het shirt van Real Madrid. Waar in het logo iets veranderd moest worden. Ik heb begrepen dat het kroontje, dat is een katholiek logo. Uh, op, het, uh, op, op, de, uh, op het logo van Real Madrid aangepast is. Naar aanleiding van een contract wat zij gesloten hebben. Voor vele tientallen miljoenen euro's of dollars. Uh, sponsorrelatie. Uh, ...daar afgehaald is. Omdat ja, de blijkbaar, dat wilde. en dat de moeite waard. blijkbaar vond men dat de moeite waard. Ik bedoel, het is een zakelijke afweging. Blijkbaar is daar keurig van tevoren gezegd... ...we willen jullie wel dat sponsorcontract gunnen... ...maar dan zullen jullie dat symbool... ...wat ons tegenstaat weg moeten nemen. Zijn jullie daartoe bereid? En Of daar lang of niet of kort over overleg geweest is... ...binnen real weten we natuurlijk niet. Maar dat ze de bereidheid gehad hebben... ...om dat krontje van het logo te laten vallen... ...dat weten we inmiddels wel. Ja. Die betaalt, bepaalt. Nou, even naar iets anders. Hè? Want een van de, van de Verenigde Emiraten is Qatar. Zoals we weten. Daar wordt in 2022 het WK voetbal georganiseerd. Uh, ja. Nu met, dit, met Vitesse en Mori. Uh, gaan we dan straks zien dat het hele de Israëlische voetbalploeg er niet welkom is? Dat zou toch van de gekken zijn? Als, ik denk ze, dat dat, als ze zich plaatsen. Hè? Ik denk dat dat eigenlijk veel belangrijker is dan die hele Vitesse kwestie. Ja? Stel je voor, Israël plaatst zich. Ja? Dan hebben we dus of de situatie dat ze geweigerd worden. Ja. En als dat het voornemen is, dan denk ik dat de FIFA een enorm probleem heeft. Want die kunnen zich niet permitteren om dat toernooi te gunnen... aan een land dat vervolgens mogelijke leden van de FIFA niet toestaat. Ja. Of het is andersom, dat het wel toegestaan is. En dan kan ik mij voorstellen... ...dat Qatar wat uit te leggen heeft aan zijn Arabische vriendjes... Oh. ...over het feit dat zij ineens afwijken van de norm... ...dat er Israëli kunnen worden toegelaten tot hun gebied... ...voor het uitoefenen van hun beroep, maar, in dit geval voetbal. Maar niet waar, je mag toch ervan uitgaan... ...dat ze Blatter en zijn ploegje daar wel over daar hebben gedacht? Dat denk ik ook. Ja. Maar dan is het zo... Dus ...of linksom of rechtsom is één van tweede partijen... ...in verlegenheid op het moment dat deze vraag beantwoord moet worden. Ja. Dus het lijkt mij een hele interessante kwestie. journalistiek gezien buitengewoon interessant. Want feitelijk is het zo dat één van die twee situaties aan de orde is. Ja. Of de FIFA is ruim buiten zijn boekje gegaan. Ja. door toe te staan aan Qatar om Israël te weigeren. Ja. Of ja. Qatar is in de ogen van de Arabische mooren... Is ruim buiten het boekje te gaan. door gewoon ongeklausuleerd Israël toe te laten. En dan niet met één poppetje, maar met een heel nou, nationaal team en verzorging. Absoluut. Nou, er komen nou, alleen maar meer problemen bij. Nou, met ja, uw, nou, nou is één, één, in Qatar. één ja. probleem: zou er, he, dat probleem zou uh, voorbij zijn op het moment dat dat ze bijna zeker weten dat Israël zich niet plaatst... voor het werken voetbal. Zouden ze daar nog een hand in kunnen hebben, wellicht? Dat is ook een journalistiek lijntje, wat leuk is om te volgen. Nee, ik denk, u, u zou dat na kunnen gaan. Er wordt tegenwoordig in de sportwereld wel eens over nagedacht... hoe sportuitslagen tot stand komen. Ja, en het matchmaking maar, tot een zeer hoog plan getrokken op deze ja, manier. Het, het, het moet dan wel groot zijn, het kost ook een heleboel centjes. Maar mm -hmm. het lijkt mij dat no, uh, je kunt nu niet de uitspraak doen... dat Israël dat niet haalt. Want Israël zat in de pool nu met kwalificatie voor Brazilië... Ja. met Portugal en Rusland... Een langere tijd zag het ernaar uit dat Rusland rechtstreeks zou plaatsen. Ja. En dat Portugal vervolgens ook achter Israël zou staan op die ranking. En dan was Israël tweede geworden. En hadden ze zich dus via de play-offs kunnen plaatsen. Dus helemaal denkbeeldig is het niet. Ik denk dat men die gok niet kan zetten. Het okay. sportief gezien is niet uit te sluiten dat Israël op enig moment wel plaatst. Nou, het is 2022 pas. Hebben we hebben nog hele lange tijd om te kijken hoe dat ergens, welke kant het gaat uitescaleren, zullen we maar zeggen. Dank u wel, ja. Pieter Nieuwen. Dank u, Pieter Nieuwenhuis is van Hypercube, een adviesbureau dat actief is in de voetbalsector. En inderdaad, allemaal naar aanleiding van het gefeit... dat Vitesse een trainingskamp heeft in de, in de regio daar en Abu Dhabi. En meneer Mori, ja, die zit helaas thuis in armen op de bank met zijn, ja, met zijn voetballetje te spelen. Zijn wij aan het einde gekomen van Radio 1 vandaag voor vandaag? We zijn er morgen weer ja. om twee uur zo meteen na half vijf. Lara Rensen met het Radio 1-journaal. En nu het nieuws. Ja, tot morgen. Dit hoor. is Radio 1 van Putten. De organisatie van de koningspelen wil de sportdag dit jaar nog groter maken dan vorig jaar. Vanaf vandaag kunnen basisscholen zich weer inschrijven voor het evenement... dat vorig jaar voor het eerst werd gehouden bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De organisatie hoopt dit jaar een wereldrecord te vestigen... door alle schoolkinderen tegelijk te laten dansen. In Bangladesh is het een dag na de verkiezingen nog altijd onrustig. Bij gevechten is een aantal doden gevallen. Die verkiezingen in Bangladesh werden gewonnen door de partij van premier Hasina. In Amiens in Frankrijk heeft personeel van de Goodyear bandenfabriek twee directieleden gegijzeld. Goodyear wil reorganiseren en dat kost 1200 mensen hun baan. Werknemers kunnen ieder 100.000 euro meekrijgen, maar dat vinden ze niet genoeg. En de Chinese overheid heeft ruim zes ton ivoren voorwerpen vernietigd. De actie was een statement tegen de illegale ivoorhandel. Beeldjes en ornamenten werden in grote vernietigingsmachines gestopt. En olifantslachtanden die te groot waren... moesten eerst worden doorgezaagd in China. En dat zijn de hoofdpunten. We gaan verder met het weer. Hier is Willemijn Hubert. Ja, met 14,5 graden was het vandaag de zachtste 6 januari in de beeld... sinds de metingen er gestart zijn in 1901. Het vorige record dateert uit 1999, toen werd het in de beeld 13,1 graden. En dan de situatie nu. Er is vrij veel bewolking aanwezig en het is ook niet overal droog. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land... waarbij er ook een kleine kans is op onweer. Het is nu nog een graad of 13 en de temperatuur daalt vanavond maar langzaam... en ligt vannacht dan op veel plaatsen rond 8 graden. Er is veel wind uit zuidwestelijke richting, matig tot vrij krachtig boven land. Aan zee en ook op de IJsselmeer krachtig tot hard. Morgen zitten we qua temperatuur opnieuw in de dubbele cijfers. Met een graad of elf wordt het dus weer een erg zachte dag. De zon schijnt, maar er zijn ook wolkenvelden en vooral in de kustgebieden kan er een bui vallen. En de zuidwestenwind blijft stevig doorstaan. En ook woensdag en donderdag liggen de middagtemperaturen nog rond of iets boven de 10 graden en kan er af en toe wat regen vallen. Aan het eind van de week en ook in het weekend wordt het minder zacht, maar ook minder wisselvallig. En dan eens even kijken wat erbij staat op de Nederlandse wegen. Hier is John Hokka van de AWB. Nou, de er valt toch mee, alleen de A4 richting Den Haag... ...staat tussen Hoofddorp en een ...3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstok is bij Roelevaansveen dicht. En op de A15-europoort richting Rotterdam... ...daar staat tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren.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 Jezelf uit de crisis ondernemen, dat is wat steeds meer mensen doen. Zij beginnen voor zichzelf. Dat blijkt uit zojuist bekendgemaakte cijfers. En de vraag is dan hoe levensvatbaar zijn die initiatieven. De 6ZP'ers geld dat zij natuurlijk geen vaste uren hebben... geen vaste contracten, volstrekt afhankelijk zijn... van de opdrachten die ze binnenhalen. Dus dat maakt hen extra kwetsbaar in deze tijd. Dat zei minister Dijsselbloem. Afgelopen zomer, het is hard, hard werken... voor al die kerstverse ondernemers. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Een goedemiddag. Vorig jaar startte ruim 150.000 mensen een bedrijf. En daarmee is het aantal starters flink gestegen. Maar liefst 13% meer dan een jaar eerder. Zo blijkt dat cijfers van de Kamer van Koophandel. Nou, een van die starters is... Bas Wetink, fotograaf. Moeilijk, hè? Ja, het is uh, hard werk. Want u bent natuurlijk nog niet bekend als fotograaf? Nee, in de regio een beetje... Maar ja, daar probeer je heel veel aan te doen natuurlijk. Hè? Met uh, netwerkbijeenkomsten, de open koffies. Want wat voor klanten zoekt u? Eigenlijk heel breed. Uh, ook de ondernemers, dus de bedrijfsreportages zou ik graag doen. Uh, bruidsreportages, honden. Honden? Honden, ja. Kijk op sites, wat prachtige honden. Ja, euh, Zwangerschapsbabytjes, euh, euh, dat soort dingen. Ja, zo wordt het steeds breder natuurlijk. Hè? En die olievlek die moet steeds groeien. En die groeit ook wel, maar te langzaam. De olie is te dik, laat me zeggen. Hè? Ik wil u niet in de put praten hoor. Nee, maar heel veel ZZP'ers. Ja. die overleven het eerste jaar al niet hè? Nee. Maar ik, ik zit nog net in mijn tweede jaar. Dus uh, ik heb alle hoop voor 2014. En ik zal er ook alles aan doen. En dat zei Bas Wetink, fotograaf voor zichzelf begonnen. Bij mij hier in de studio is Ivo de Jong, onderzoeker van de Kamer van Koophandel. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer de Jong. Is dit het verhaal wat u nu hoort van deze fotograaf Bas Wetink? Het verhaal van de meeste starters: dat het zwaar is, dat het moeilijk is. Het is niet nieuw. We weten dat er 150.000 bij zijn gekomen. Als je gaat kijken naar eenmanszaken, zo registreren wijze in de Volksmond ZZP, dan hebben we het over 800.000 op dit moment. En ook nog. 400 hybriden. Dat betekent dat ze voor de helft uh, werken als zelfstandigen mm -hmm. en voor de andere helft bij een bedrijf of dergelijke. Oké, okay, dat gebeurt ook nog. Hoe komt het dat er vorig jaar zoveel mensen een eigen bedrijf zijn begonnen? Mede ook door de crisis dan zie je dat op een gegeven moment... mensen toch uh, voor zichzelf willen gaan zorgen. En ook ze gaan moeten dan zorgen misschien. En ook moeten zorgen. Zeker als je ziet dat de leeftijd ook uh, toch hoog is bij velen. Hmm. Die zien geen mogelijkheden meer om snel aan een andere baan te komen. En die kiezen voor zichzelf. Al dan niet gedwongen of door anderen verteld van dat moet je gaan doen. En dat kan ook, want het is natuurlijk een, een laagdrempelige overgang... kan ik mij zo voorstellen. Velen kunnen thuis. Aan de slag. Ja, het wordt ook steeds laagdrempeliger. Je ziet ook heel veel bedrijven die als uh, internetondernemer uh, gaan beginnen. Ja. Dat kun je gewoon thuis doen. Ja. Wat voor mensen zijn het die voor zichzelf beginnen? Uh, daar is geen stereotyp beeld van. Uh, zij zijn van allerlei soorten uh, die voor zichzelf willen beginnen. En wat je wel ziet, en dat is uh, ook weer stereotyp voor Nederland, dat het heel veel de dienstenmarkt is uh, waar de meesten in starten. Waar moet ik dan aan denken? U had het al even over internetdiensten Ja, je kunt dat, is een, dat is een voorbeeld, bezorgen. internetdiensten. Maar je kunt ook kijken in de gezondheidszorg. Je kunt kijken in media, communicatie, medewerkers, noem maar op. Zo, al dat soort uh, werkzaamheden die ook uh, gewoon bij een bedrijf gedaan kunnen worden... waar mensen voor zichzelf beginnen. Hebben we eerder ook in het Radio 1-journaal, uh, zowel in de ochtend als de middag... aandacht besteed aan uh, hoe het in de bouw gaat. Dat daar ook veel uh, bouwvakkers voor zichzelf beginnen. Ziet u dat ook terug in de cijfers? Dat zien we zeker terug. Uh, bouwvakkers is... Ook weer een apart verhaal, omdat je ziet dat als een groot bouwonderneming uh, failliet gaat, dan komen de werknemers op straat staan mm. en zij gaan dan toch vaak in hun eigen uh, gebied weer terug in de werkzaamheden. Dus, dus dan kunnen dan... timmermannen zijn, ja. metselaars, noem maar op. Exact. En die worden dan exact. weer opnieuw ingehuurd door die bedrijven? Dat kan, maar ja. vaak hebben ze ook een eigen netwerk en dan worden ze via via weer gevraagd om wat klussen of wat opdrachten te vervullen. Hoe is het? Want we horen het van deze fotograaf... dat het een uh, moeilijke situatie is. We hebben dat eerder ook gehoord van de bouwvakkers. De concurrentie is moordend, de tarieven liggen laag. Hoeveel kans hebben deze starters op succes? Als we gaan kijken naar de cijfers, dan zien we bij de klassieke bedrijven... dat ze na vijf jaar, uh, dat de helft dan nog bestaat. En bij ZZP'ers is dat eigenlijk al na drie jaar... dat dan de helft al weer weg is. Of weer in dienstverband is gekomen... of weer op zoek gaat naar andere mogelijkheden. En waarom? Um, slaagt een groot deel niet. Um, Veel anders is het ook de voorbereiding. Je start een, een bedrijf vaak vanuit eigen... Uh, intrinsieke waarde, je hebt iets heel leuks... en dat zeg je van, nou, dat wil ik graag gaan doen. Mm -hmm. Maar er komt meer kijken. Er zijn toch ondernemerscapaciteiten uh, nodig. En de andere kant, een van de grootste problemen... is dat de dienstverlening zo enorm stijgt... dat de vijver waar de vissen in zwemmen, het werk... en steeds meer vissers eromheen, uh, ervoor zorgt... dat er de marktwerking plaatsvindt. De, pri uh, de prijzen staan onder druk, uh, minder werk. Dus het, het is krap. Ja. Dat is duidelijk, meneer de Jong. Fijn dat u dit verhaal wilde vertellen bij ons vandaag. Het is acht minuten over half vijf. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dan naar Duitsland. Daar heeft de advocaat van de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins namelijk gevraagd om wijspraak in het proces daar in Duitsland. Verslaggever Rienkamer was bij de rechtszaak. Hij hoorde daar de advocaat van de Oorlogingsdadigers zeggen dat er volgens hem geen enkel bewijs is... dat Bruins in 1944 de Nederlandse verzetsscheider altijd Klaas Dijkema doodschoot. Hij schudde een paar keer met zijn hoofd, de 92-jarige Sierd Bruins... toen de rechter hem vroeg of hij nog iets wilde zeggen. Eerder had zijn advocaat uitgelegd waarom Bruins zou moeten worden vrijgesproken. Hij ontkent Verzetstrijder Dijkemaat te hebben doodgeschoten, zegt zijn advocaat. Hij heeft zich dahingehend eingelassen dat hij. nu metgevangen is en dat hij uitgestiegen is. Und... Hij zou met een andere SDR, Neuhauser, zijn meegereden. met verzetsstrijder Dijkemaat zijn uitgestapt. en toen klonken er plotseling knallen. en viel Dijkemaat op de grond. Bruins was volledig verrast, zegt hij. Hij heeft meerdere knelle gegeven en dan. is dat opvaart. zusammengesunken en hij was zelfs völlig verrast daarvan. Zo had hij me dat ook immer wieder gezegd, moet man zeggen. En zo heb ik het hier ook voorgetragen. sd Neuhauser kunnen we het niet meer vragen. Die is inmiddels al overleden. Maar ook juridisch zou een veroordeling van Bruins onmogelijk zijn... volgens een advocaat. Omdat Bruins in 1949 voor dezelfde zaak... in Nederland al eens bij verstek veroordeeld is tot de doodstraf. Die later is omgezet in levenslang. En twee keer voor dezelfde zaak vervolgd worden... kan volgens hem niet. Toch is de advocaat niet zeker van zijn zaak... en zou hij, als hij Bruins was, bang zijn voor de uitspraak... van aanstaande woensdag. Dat kan ik niet beoordelen, maar als ik aan zijn stellen... dan het ik het wel. Want vier jaar geleden werd een andere Nederlandse oorlogsmisdadiger, Heinrich Boeren, door een Duitse rechtbank veroordeeld tot levenslang voor de moord op drie onschuldige Nederlanders in 1944. Ook de 97-jarige zus van de vermoorde verzetstrijder kwam via haar advocaat aan het woord. Zij hoopt op levenslang de eis van de aanklager. Ook al zal dat geen genoegdoening zijn voor het leed dat haar familie is aangedaan. Ze had nog een herinnering dat haar vader in tranen uitgebroken is. Ze weet nog goed dat haar vader huilde toen hij het lichaam van haar broer zag. Ze heeft nog een vrij duidelijk beeld van de omstandigheden van toen. Ze had nog een ziemlich levendig beeld van de damalige omstandigheden. Woensdag komt dit proces tot een einde als de rechter uitspraak doet. Wordt Bruins veroordeeld, dan is de kans groot dat hij in hoger beroep gaat. En dat zei Rink Kamer vanuit Duitsland... waar hij dus aanwezig was bij de rechtszaak tegen Bruins. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken die houdt van reizen... want hij is alweer op weg op Cuba. Met hem reizen ook Nederlandse ondernemers mee... zoals de Nederlandse Alejandra Ferrari. Goedemorgen bij u. Goedemiddag hier. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemiddag. Wat zijn uw plannen in Cuba... Nou, mijn uh, plannen zijn om uh, de fiets te herintroduceren in Cuba. Het zou uh, geweldig zijn als de Cubanen weer gaan fietsen. Weer gaan fietsen, want ben, dat deden ik ze. Wat ik wil doen. Dat hebben ze gedaan in de jaren negentig, uh, gedurende een uh, grote crisis. Uh, zijn er uh, massaal fietsen uitgedeeld uh, hier. Uh -huh. uh, er was ook geen transport, uh, publiek transport was een groot probleem. Uh, dus er zijn veel, veel Cubanen gaan fietsen, maar die fietsen zijn inmiddels op. Dus, uh, en ik denk dat ze erop zitten te wachten, eigenlijk. Aha, kijk eens aan. Want uh, is er ook infrastructuur om te fietsen op Cuba? Nou, uh, in de jaren negentig is, is een beetje infrastructuur aangelegd. Met name buiten uh, de stad. Uh, ik heb het nu over Havana, want er zijn andere steden in, in Cuba waar meer gefietst wordt. Uh -huh. Um, er zijn uh, her en der wel fietspaden, maar uh, nee, de infrastructuur is uh, ja, vrij arm. Uh. Waarom kiest u dan voor Cuba? Ja. Want dat lijkt mij nogal een uitdaging dan om daar uh, de fiets aan de man en de vrouw te brengen. Ach ja, uh, waarom ook niet? Ja. hallo. Uh, uh, <laughs> <laughs> yeah. um, nou, waarom Cuba? Ik heb, ik heb wel een, een, een, een, een geschiedenis uh, met Cuba. Ik heb uh, hier uh, gewoond. Uh, als kind uh, uh, heb ik uh, hier een aantal jaren doorgebracht. En uh, ja, Cuba ligt me aan het hart. En ik zie... Um, dat, ...dat fietsen uh, een groot probleem zou, uh, zou kunnen oplossen. We hebben het over transport. Um, uh, ik zie dat, dat uh, ja, fietsen uh, ook schoner is. Uh, we hebben het allemaal over die uh, mooie oude auto's uh, in Havana. Nou, je wil echt niet, uh, niet achter zo'n auto fietsen. Nee, daar kan ik veel bij voorstellen. Uh, dat, dat, dat moet weg. Ja. Nou heeft u zegt, ik heb in Cuba gewoond... in Nederland is er veel kritiek te horen bijvoorbeeld van oppositiepartijen. CDA die vinden het onverstandig om Cuba op dit moment te bezoeken... omdat de mensenrechten niet worden gerespecteerd, nog altijd niet. Ziet u een verschil tussen het Cuba van toen u jong was en daar woonde... en het Cuba dat nu ontstaat? Ik, ik zie dat er uh, veel veranderingen zijn... En... Ik zie in, in, in dat opzicht, uh, uh, merk ik persoonlijk wel een wel, uh, verandering... Uh, dat, dat, dat mensen veel meer voor hun eigen mening durven uit te komen. Dus, dus uh, dat, dat zie ik, uh, daar, daar zie ik echt grote veranderingen in. En ik denk dat het belangrijk is dat er wat meer openheid komt naar Cuba toe. Ik denk dat dat alleen uh, de situatie zou, uh, zou kunnen verbeteren. Nou, dus u ziet wel wat in dat bezoek ja. van minister Timmermans, begrijp ik. Oh, dat zeker. Zeker. Uh, zeker. Ook, ook om het, het beeld te, te veranderen. Maar ik denk dat het ook voor, de, voor, voor Nederlandse ondernemers een, een, een kans biedt. Hoe gaat uw bedrijf heten, mevrouw Ferrari? Buona bici. En dat betekent? Goeie fiets. Kijk eens aan. Nou, dat is een hele goede, goede naam volgens mij voor een fietsverkoopbedrijf. Dank u wel hoor, Alejandra. Oké, okay, goed. Ferrari, veel ja. succes. Bye. Op Cuba. Ja. Door naar de verkeersinformatie van de fiets uit de auto. Johnson Hoka, hoe is het op de weg? Nou, het valt wel mee hoor, Lara. Op de A4 naar Den Haag is wel een ongeluk gebeurd bij Roelevaar Daar staat 4 kilometer file. En er is één rij reis ook dicht. De a 15 Europort richting Rotterdam ook 4 kilometer. Tussen Rozenburg en Spijkenisse. Nissen. A20 naar Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. En op de N57 Rotterdam richting Brouwersdam. Dat staat tussen Afrit-Briele en Helvoetsluis 3 kilometer. En straks hoort u meer over het gedoe rond Vitesse-speler Dan Mori. Blijft u luisteren. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot 9... en smiddags van half 5 tot 6... het NOS Radio 1-journaal. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. formidable.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 zit formidable. zit formidable. Hip-hop en lekker schoon. Onze maestro uit België hoorde u. Stroomen met Formidable. Het is 10 minuten voor vijf. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Er is grote drukte bij de immigratiebureaus in Marokko. Wat is er aan de hand? Vanaf 1 januari... zijn de regels voor een verblijfsvergunning versoepeld. En dus staan er honderden illegalen in de rij. Geluid vanuit de rij. Correspondent Schaukie Rietbroek, Sjoukje: We horen veel drukte, we horen veel ophef. Vertel eens, wat, wat gebeurt daar? Wat horen we? Uh, nou, wat je hoort is, uh, is de chaos die ontstond toen uh, vanmorgen rond, uh, rand, rond half negen de deuren open gingen van het uh, migratiebureau. Uh, er uh, stonden al vanaf, uh, nou ja, voor zes uur vanmorgen stonden daar al honderden, honderden migranten in de rij te wachten om, om daar naar binnen te mogen. En uh, nou ja, op het moment dat die, die deuren open gingen begon iedereen te rennen, te duwen en te trekken. En uh, nou ja, er kwamen ook echt uh, mensen in een verdrukking, vrouwen met, uh, met kinderen... Die, die daartussen stonden, die, die liepen echt gevaar. Dus de politie die, die greep in met knuppels... om, om de pool weer een beetje op orde te krijgen. Hmm. Waarom is die versoepeling zo belangrijk voor deze migrant, deze illegale? Nou, er zijn uh, in Marokko zijn op dit moment uh, ontzettend veel uh, illegale... met name mensen uit uh, landen, van, uh, de Zuid uit Zuid-Afrikaanse landen... die zijn gestrand op weg naar, uh, uh, naar Europa... Um, daarna zitten er mensen uit Syrië, uit Pakistan, uh, maar ook Filipijnen. Uh, de schattingen lopen uit 1 tussen de 25.000 en 40.000. En, en al deze mensen die leven eigenlijk onder hele slechte omstandigheden. Uh, een groot aantal uh, in de buurt van de Spaanse en wonen ze in bossen of in grotten. Uh, als ze al wel een dak boven hun hoofd hebben, hebben ze vaak geen werk. En diegenen die dan nog wel het geluk hebben... Uh, dat ze een baan hebben, die worden, die worden veelal uitgebuit. Ja, want Sjoukje, ze kunnen daar geen normaal bestaan opbouwen, zeg je omdat ze illegaal zijn. Dat is niet mogelijk, nee, nee want ze krijgen dus uh, ze krijgen geen werk. Maar uh, buiten dat is er ook ontzettend veel uh, discriminatie. En uh, wat ik vanmorgen ook in, de, in die rij voornamelijk hoorde, is dat mensen ook echt wel hopen... dat uh, de mentaliteit van Marokkanen door deze uh, versoepelde regels ook een beetje wordt, uh, gaat veranderen. Waardoor zij ook gelijkwaardiger behandeld worden. Oké, okay, dus dat zou betekenen dat er een heel ander beeld van ze misschien wel gaat ontstaan. Denk je dat ze, dat ze allemaal een, vergunning krijgen, een verblijfsvergunning krijgen? Ja, die kans. Ja, ik zat er niet heel groot in. En uh, de meeste uh, mensenrechtenorganisaties zijn er ook vrij sceptisch over. Uh, de meeste mensen die, uh, die zo'n vergunning aanvragen, die komen niet eens in aanmerking. En ze moeten aan bij eisen voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld uh, kunnen aantonen dat ze vijf jaar in Marokko wonen. Uh, een andere, uh, andere die ervoor in aanmerking komt. En degene die, die twee jaar lang al aaneengesloten werken. Maar ja, en zie dat maar aan te tonen. Als je ooit uh, illegaal de grens over bent gekomen. en geen stempeltje in je paspoort hebt. Ja, laat dan maar zien dat jij hier vijf jaar zit. Dus de meeste mensen die zijn, uh, die zijn er wel vrij sceptisch over. Overigens, de migranten zelf niet. Die, die verwachten allemaal. Uh, Um, dat ze gewoon een, de papieren krijgen. zelfs als ze niet aan de eisen voldoen. Mm, nou, dat zou wel eens op een grote teleurstelling kunnen uitlopen. Dan correspondent. Sjalkje Rietbroek, dank je wel hoor. Het LOS Radio 1 journaal. Vitesse-speler Dan Mori is niet welkom op een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit is een verhaal wat u waarschijnlijk wel langs heeft horen komen vandaag hier op Radio 1. Het land weigert de speler toegang omdat hij de Israëlische nationaliteit heeft. Nou, bij Vitesse betreuren ze de gang van zaken, maar ja, ze konden niet anders, zegt de voeren. Het is gewoon vooral voor die jongen zelf heel vervelend. Hadden de garantie uh, dat hij mee kon? Maar um, als Israëliër niet de uh, Arabische wereld binnen kan normaal gesproken. Maar omdat hij deel uitmaakt van een sportteam, heeft de wedstrijdorganisatie ons bevestigd dat hij wel mee kon. Tot uh, ja, een dag voor vertrek. Zaterdagmiddag uh, werd ons verteld dat dat uh, toch niet het geval is. En dat zei Esther Bal van Vitesse. Esther Voet. Ja, van het Centrum Informatie en Documentatie Israël... heeft geen goed woord over... voor de opstelling van de Verenigde Arabische Emiraten. Wat het Sidi betreft blijft het hier niet bij. Ik denk dat dit een dingetje is om even te gaan protesteren... bij FIFA, UEFA of uh, wat voor internationale voetbalclub ook. Dat zei Esther Voet van het Sidi. Ik heb nu contact met onze correspondent in het Midden-Oosten, Sander van Hoorn. Sander, er was behoorlijk wat ophef over hier in Nederland. Um, hoe bijzonder is dit voorval? Dat iemand een land niet in mag omdat hij dus Israëliër is uiteindelijk gaat het natuurlijk erom wat een land uh, zelf wil. Je mag uh, bepalen wie er binnenkomt en wie niet. En ja, uh, Israël is, ligt natuurlijk lastig in de Arabische wereld. Sommige landen verkeren gewoon op voet van oorlog. En het uh, gebeurt wel vaker dat mensen met een Israëlisch paspoort niet binnen worden gelaten. En sommige landen die gaan er nog weer veel verder in. Uh, Libanon bijvoorbeeld, waar ik woon. Uh, maar ook Syrië, Iran. Op het moment dat je daar met een Nederlands paspoort komt waar een Israëlisch stempeltje in staat omdat je daar geweest bent. Ook dan kan je de toegang tot het land geweigerd worden. Uiteindelijk is het gewoon het beleid van een land... Eh, en die bepaalt wie er binnenkomt of niet. Ja, en is die kou wederzijds? Heeft Israël andersom ook dit soort regels? Nou, niet zulke soort regels dat uh, met een bepaald paspoortje het land niet binnenkomt. Dat niet. Uh, Israël werkt meer uh, per persoon en kijkt dus of ze een uh, persoon vertrouwen... of dat niet een uh, bedreiging van de, voor de staatsveiligheid oplevert, zoals zij dat uh, noemen. Ja, en dan uh, uh, werk je met profielen. En in zo'n profiel helpt het natuurlijk niet als je een bepaald paspoort hebt... of een bepaalde naam, Mohammed of Ahmed. Dan kun je het dus wat lastiger krijgen om uit te leggen wat je kom, komt uh, doen in dat land... En dat gebeurt dan bijvoorbeeld op het vliegveld uh, in, uh, bij Tel Aviv. En ja, daar zijn dus ook de verhalen bekend van mensen die op dat moment uh, het land niet inkomen en dan uh, met het uh, volgende vliegtuig worden teruggestuurd. En daar zitten ook Nederlanders bij die uh, gewoon bevraagd zijn en uh, het land uh, niet in konden. Hm. Ja, dus andersom kan het ook knap lastig zijn om Israël uh, binnen te komen. Ja, maar dat gaat dan uh, niet uh, voor een land als geheel, maar echt per. Persoon. En ja. wat we dus nu zien is dat uh, mensen zeggen dat uh, uh, mensen uit een, uh, een bepaald land, in dit geval Israël, niet binnenkomen. En ja, dat is ook weer geen regel. Ja, uh, sportwedstrijden waar we het nu over hebben... Uh, daar heb je natuurlijk vaker dat uh, landen die op voet van een oorlog met elkaar verkeren, toch sporters uit andere landen moeten toestaan. En dat is ook wel gebeurd. Bekend bijvoorbeeld een zwemwedstrijd in Qatar, waar een uh, Israëlische deelnemers daaraan uh, meedeed. Uh, zelfs heel hoog eindigde, ik zeg even uit mijn hoofd, op de tweede plaats. En daar zag je vervolgens dat uh, de media daar een beetje mee worstelde. Van ja, moet je dan die Israëlische vlag laten zien? Dat soort dingen. Er zijn met andere woorden geen regels voor. Het blijft. Uh, maatwerk, ja, en nu zie je dus hoe dat misgaat. Het is hier groot nieuws. Ik zei het al, Sander. Hoe is dat in de regio bij jou? Is het nog opgepakt? In Israël wordt het wel opgepakt. Daar is een bericht wat je op meerdere sites terugziet... in de Engelstalige en de Arabische media... van de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld. Helemaal niets hierover. Sanne van Hoor, dank je. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Bij me Femke Wolthuis, wat heb je gevonden allemaal? Nou, uh, Angela Merkel, dat weten we. Hè, die heeft bij het langlopen haar bekken gebroken en gekneusd. Uh, heeft heel veel afspraken moeten afzeggen. Uh, rust is natuurlijk het devies bij zo'n breuk, maar echt rust kan ze niet nemen. Toch weet ze wel hoe dat moet. Want bij de val van de Berlijnse Muur bijvoorbeeld, dat meldt de BBC. Toen haastte iedereen zich naar de muur, maar Merkel niet. Die Nam rust. And Angela Merkel? Well, it's a Thursday night. So Angela Merkel does what she always does on a Thursday night. She goes for a sauna with her friend. Wearing even less than me. And then after the sauna, they go for a beer. This is a story about Germans. Kortom, ze ging naar de sauna op dat hmm. moment. Ja, dat doe je dan, hè? Ja. Nou, geen spelen voor haar, vermoedelijk. De Chinese overheid dan heeft ruim 6000 kilo olifanten Ivor vernietigd in de kustprovincie Guangdong. Vernietiging ging gepaard met een grote ceremonie in aanwezigheid van overheidsfunctionarissen, medewerkers van verschillende ambassades in China en VN-personeel. We ontkennen niet dat in de afgelopen jaren meer ivoor is gesmokkeld naar China. We moeten ons meer inzetten om dit te voorkomen. Dat zegt een Chinese woordvoerder. Terwijl je op de achtergrond dus die ivoor-versnipperaar hoort. Drie dagen van nationale rouw voor CBO, maar daar gaan we het later over hebben. Portugal um dos seus filhos mais queridos, da Silva Ferreira. Dat was de Portugese president. Mooi ook hoe ze dat uitspreken, Eusebio. Hoort u zo ook meer bij ons over.